Hoi, hoi, Peter. Hallo. Yo, en Henk. Hallo. Hoi, en mijn naam is Johan.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 Heeft nog niet plaatsgevonden. Oké. Okay, okay, okay. Je hebt ook geen uh, bitcoin ATM's daar. Je hebt zo'n uh, appje dat heet uh, ATM Radar. Dan kan je kijken of er ergens een bitcoin ATM in de buurt staat. Oh, dus, ja, ja, ja, ja, ja, nou ik heb dat, dus eigenlijk heb ik dat alweer afgevangen door dus iemand met een, met een bankkaart gewoon mee te nemen. Uh, en dan stort ik op, op zijn rekening. En dan doen we het op die manier. Dus. Ik heb ook ik heb, iemand die, die probeerde bij zijn bitcoin ATM uh, geld op te nemen. Maar het, de transactietijden waren zo lang. Ja, dat Altijd. hij zijn geld, geld niet kreeg. Oh. Oh. Dus uh, nou, op, op een gegeven moment het kwam wel goed. En ik kon gewoon een telefoonnummer bellen. En dan kwam er iemand de volgende dag. Hebben ze gewoon een café afgesproken. Maar het was, het was niet meer echt bruikbaar. Nee, nee. Was dat in december? Was het eind december misschien? Dat het heel druk was op het network. Denk ik. Ja, het is nu een ja. stuk rustiger. Hè? De kosten zijn ook weer een stuk lager. Ja, ja, ja. ja dat is inderdaad ook wel. Dan uh, kunnen we meteen even naar ons vaste item. Uh, het grootste voor de bitcoins en de staatsgrootmeter. Uh, ja, de bitcoin die. Uh...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 Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn ook wel eens keren geweest dat hij uh, toch weer positief eruit breekt. Dus uh, ja, nu zit het een beetje kantje boord. Hij staat nou op uh, zo'n 9000 uh, eurotjes. Ik denk dat hij nu wel naar 8000 dollar gaat. Ja. Ja. Uh, naar beneden. Hij zou nog kunnen zakken. Maar je ziet dat hij vandaag, vandaag toch een beetje een andere richting op is gegaan. Dus het zou nog kunnen dat hij... Uh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 .nl zou dan kon je kijken waar je goedkoopste bitcoin kon kopen, ja. maar jammer had je daarmee niet de duurste bitcoin.nl dat zijn dan ook handig zijn ja, geweest ja. als je als je wil verkopen. Ja, klopt er kunnen inderdaad ook als flinke verschillen tussen zitten. Ja, uh, ja goed. En ja, nou, even de altcoins, hoe is het daarmee? Ja, soms ja. Het goed, hè? Die coin uh, als je coin market cap kijkt, dan zie je dat ja, EOS doet het bijvoorbeeld uh, goed en uh,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 Stellar, EOS, Veechain. Hm. Toch wel weer een beetje de, ja, de hype coinsje. Ja, Cardano vandaag woensdag uh, begon nu ook in één keer te stijgen. Ze uh, eigenlijk weinig wat nog in de rode cijfers staat. Ja, ik heb deze 2018 begonnen met mijn grootste winst uh, ooit. Dat is. <laughs> ik had vorig jaar heb ik een munt gekocht. Dat heette Polish Coin. Oké, okay. <laughs> dat kennen je weer. Een van de landende muntjes en van die kleine fruit. En die stond toen op één Satoshi. En die is van de week naar de.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 Mm, ja, ja. Op die manier heb ik een heleboel klein frut allemaal opgekocht. Gewoon om het te hebben. Om mm -hmm. een duizendste van het totaal te hebben. Dat was een beetje mijn doel. Eén duizendste van alles. Ja, de meeste van die munten die doen natuurlijk niks en er is gewoon waarschijnlijk verloren geld. Maar als dit dan in één keer zo klapt, dan heb ik 100, 200 van dat soort gokjes in één keer weer goed gemaakt. Dus. Er is natuurlijk iemand anders die heeft heel veel bitcoin en die probeert overal één, één honderdste van de market cap te kopen. Ja, en Dan kan jij dat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 maar dat zou de eerste transactie binnen het uh, Lightning-netwerk zijn geweest. Dat is, uh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 Die zei, ja, je moet wel je privécoins geven aan het, aan, de, aan zo'n lightning hub. Zodat zij allerlei transacties voor jou kunnen tekenen. Precies. Ja. Dat, uh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 Want als er meer transacties gebruikt kunnen worden, heb je kans dat de prijs omhoog gaat. En als de prijs verdubbelt van Bitcoin, dan worden ja, de, de testen aan. Mensen. Dan gaan daar een heleboel mensen miners erbij zetten. En dan gaat het uh, alleen maar meer energie verbruiken.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 Ja, precies, ja. ja. Maar we staat eigenlijk nog in het uh, rondje... goud, zilver bitcoins en uh, et cetera. <laughs> uh, ja, laten we gewoon even net goud gaan. Goud is, uh, uh, is aardig omhoog aan het gaan... omdat de dollar die, uh, hard uh, aan het dalen... momenteel. Oh, ja. Ja, met, goed, met goedkeuring van de Amerikaanse overheid ook. Die zei, ja, het prima dat de dollar daalt. Ja, en ja, dat komt natuurlijk een beetje omdat... Uh, Trump die heeft gezegd... nou, we krijgen allemaal, jullie krijgen allemaal een belastingverlaging... maar we gaan ook de uitgaven mogen doen. Ja, dat kan alleen maar gefinancierd worden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 in eh uh, ja in in euro in de westerse landen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 of we dan redden, of demonstraties waren. En dan moeten mensen van een bord rond van... The worst president ever, van Trump. Ja, je hebt natuurlijk ook uh, Roosevelt gehad. Die zette gewoon alle Japanners in een concentratiekamp... omdat er Japanners waren. En uh, ja, ze zijn er... Uh, nog wel uh, Lincoln, die begon de burgeroorlog. Uh, ze zijn natuurlijk wel een heleboel uh, slechte presidenten. Uh, te de segregatie onder, ja, onder uh, Roosevelt. Ja, en Nixon. Dus je hebt, je hebt een heleboel uh, schoften die om deze, <laughs> om deze prijs vechten. <laughs> ja, nee, maar goed. Ja, de olie, olie gaat ook omhoog. Die, gaat ja, de olie. Laten we nog even verder gaan. Uh, dat hoort hier, hoort hier ook bij. Uh, om het even door te trekken, inderdaad. 66 dollar vandaag 2,39% omhoog gegaan. 66 dollar per vat, dus behoorlijk, uh, ja, behoorlijk aan het stijgen. Ja, en, over uh, stijgingen gesproken, de Fertility Index. Ja, nou, er zit uh, weer behoorlijk wat uh, beweging in, hoor. Ja, het is Dat is een tiet? Ja, er is natuurlijk ook uh, al het nodige gebeurd, hè. Wat een,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 Ja. ja, ze moesten even wat inhalen, denk ik. Ja, ja dat waren mensen die zaten te drukken en die hoorden dat de alarm voor er gaat een kernbom vallen. Ik dacht, nee, ik even, hier ga ik even weer ophouden, even buiten kijken. En dan, oh nee, het is vals, ja, Ga ik weer Het zou voor mij juist een reden zijn om eens even goed door te rukken uh, <lacht> Ja, als het toch afgelopen is. Ja, als het toch afgelopen is, go weer <lacht> <Maar>, voorbij. Uh, <lacht> ja, nee, ja, dus. Ja, ik, ik weet ja je niet, moet maar... even precies weten hoeveel tijd je dan nog hebt, hè?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 zonder die stijging had hij 20 keer zo weinig gehad van 8 miljoen. Wat nog steeds een aardig bedrag is volgens mij. 400.000 dollar. Dat is een 3, 3 dollar per album heeft hij dan gekregen. Tegen. De vraag is of je er nog belasting over moet betalen. Ja, in Amerika moet je dan Capital Gains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 <laughs> ja, dat was volgens mij als je de was dat, hè? Ja, ja die, die ah, van, hij heeft ja. Hij is wel een keer vriend gegaan in 2015, en dan zegt hij... Uh, if you're talking about money, homie, I ain't concerned. Dus het is... Uh, hij is daar niet echt mee bezig met geld. Hij wil, if you want to get the rich die trying, maar...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 dus in 2015 geen geld meer, maar ja, het blijkt dat hij, dus, dat hij dus waarschijnlijk in 2014 heeft hij ongeveer uh, 400.000 400 dollar aan bitcoin gehad, dat, dat had hij dus in 2015 ook nog en, en toen was het waarschijnlijk meer waar. Ik, ik, ik vind het een moeilijk verhaal, want ook de, de bitcoin koers van 662, nou daar heeft hij dus volgens mij nooit langer dan één dag opgestaan want wanneer was Bitcoin 662 waard? Ze kijken dan, dan moet je naar het, bij de bij de fiscus moet je kijken naar wat hij op 1 januari stond of zoiets.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 Is het niet gewoon dat het album inderdaad verkocht is voor bitcoin uh, aan gebruikers? Ja, zou dat zou nog kunnen. Want uh, als ik kijk 2015. Uh, jij zegt dat, die het, uh, dat het ding is, twee, uh, gaat het over 2015? Dan werd je via het verklaard? 2000. Wanneer was dat verkopen? 2014 heeft hij ja. dat verkocht hè? Maar in 2014, dan zie ik hier prijzen staan van 400 dollar julien 440. Het zit allemaal beneden de 600 Precies. Alleen in januari was hij even 66. Zes dus. Ja, dat zou waarschijnlijk gewoon het begin van het jaar zijn dat ze die uh, koers hebben gepakt. Ja, dus is ergens is inderdaad. Uh, Februari was die, die, hij uh, 6,60. Zes mm -hmm. uh, misschien heeft hij heeft toen de, de bulk van zo'n cd's verkocht. En dat zou kunnen, dan, want in, als hij dan 2015 fiet verklaard is, dan is het gehalveerd, want dat dus is nog maar 240 dollar. Het kan ook zijn op het moment dat uh, de platenmaatschappij hem uh, uit liet betalen. Daar, kan, er zit er meestal twee jaar tussen, en dan krijg je zeg maar uiteindelijk krijg je dat uitbetaald na twee jaar. En dat is dan, uh, dan was het 2016. Ja, maar dat is de vraag wanneer de plaatsmaatschappij verkocht heeft dan? Nee, nee. Het gaat eerst naar die uh, auteursrechtenorganisaties uh, en nu stuurt het weer terug naar de plaatsmaatschappij. En die keren het dan uit aan een artiest. Ja, dus jij zegt die blockchain coins die, uh, die, die worden heet hele heen en weer gestuurd over de blockchain. Nee, het wordt natuurlijk in dollars gestuurd. En hij heeft dan gezegd van uh, ik wil het in bitcoin hebben. Dus die gaan het dan omwisselen. En dan stort het in bitcoins op zijn rekening. Ja, want uh, je, jij, jij zegt dat het zo... Ja, dat maakt mij verder ook niet, niet zoveel uit. zo hoef hoeven niet zo over de, te wijden. Maar jij zegt, nou, hij heeft gewoon met de platenmaatschappij... een contract in bitcoin bedwongen. En de consumenten die hebben gewoon in euro's of dollars betaald. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat, uh... Ik dacht namelijk dat hij... Die...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 Ja, daar staat hier gekocht konden worden met bitcoin. Dat was oh, dat een Animal vrai? Ambition album. Ze konden gekocht worden met bitcoin. Hmm. Mijn beste gok is dat hij gewoon al die bitcoins uh, zwart heeft gehouden. En dat, dat, nooit, uh, dat het nooit gemeld is. Nee. Maar dat zou dan weer betekenen dat het niet zo handig is om dat nu op het internet te zetten. <laughs> nee, inderdaad. <laughs> uh.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 Cryptomunten is moeilijk omdat het geen beleggingsproducten zijn. Maar er zijn ook producten waarmee je kunt hokken op de koersstijging en daling van cryptomunten. En die derivaten kunnen ze ook wel verbieden. Maar wat ik dan weer apart vind hieraan is dat er door, de, door een extreem lage spaarrente... zijn mensen gevoeliger geworden over beleggingen waarbij wordt geschermd met hoge rendementen. Ja, maar dan schatten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 Uh, in, is je op internet weer teruggevind. Ik heb het onder andere in de e-gulde groep gedeeld. Um, en ik heb het helemaal bekeken. Ja was dat die link die <tie jij <tie> bij ons in de groep gegooid had? Ja. Ja die had ik hier staan. Ja, nou ja. ja je zit. Go, go, go. Even vertel. <tie> nou schookte de dus ook bij aan, Net als de Nederlandse bank. En, en nog een heleboel andere partijen. Ook wat bitcoin positiever gestemde. Um, waarbij toch wel een onderscheid werd gemaakt. tussen ICO's. Uh, cryptovaluta. Die overigens door de Nederlandse bank. Niet als zodanig bestempeld mogen worden. Die wilden alleen spreken. Over crypto's, want het was volgens hun absoluut geen geld. <lacht> <laughs> en uh, ja, wat, wat, wat ondernemers in blockchain uh, bitcoin gebied, onder andere Jan Hoogma van Biton, ik had de Rutte Zuidam. Um, en um,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 En eh, cryptovaluta die dus niet als zodanig bestempeld moet, moet mogen worden omdat er helemaal niks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 en dat is bij crypto denk ik ook zo, als het zo een beetje omhoog kabbelt en het wordt steeds wat meer waard, dat is geen dat is nooit een nieuwsmoment hey, maar maar dan, als... is het een hype. dan is het een hype, als het omhoog gaat is het een hype ja dat is een beetje de woordenkeus ze daarvoor gebruiken en het is gewoon voor mij overduidelijk dat klanten diep in de shit zitten bij elke bank en gewoon moeten schrijven wat, uh, wat ze aangeleverd krijgen en nou. dat is gewoon heel bitcoin negatief en een, een, een reden waarom dat ik dus heel hard weg heb dit moment uit Nederland, omdat ik er gewoon helemaal klaar mee ben.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 wat super positief over de ripple schrijft, in de piek van de koers, uh, ja. worden mensen dan ook aangespoord om, om, om ripples te gaan kopen. En, en ja, ik zie daar duidelijk een soort sturing, slechts manipulatie. Uh, in van de markt. Mensen die worden gewoon erheen geluld. Maar zou zij, dat, zou zij dat zo goed kunnen voorspellen dat ze, dat ze bewust denken van nou gooi je dat artikel erin, want nou gaat die crashen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat ja? denk ik wel. Ja, dan ja. zouden ze hele goede beleggers zijn, kunnen zijn. Ja. Nou, ik denk dat eerder dat, dat bericht gewoon gedaan is van nou, hé, hey, er is een hype gaan met crypto-munten, laten we even iemand erbij halen die daar wat verstand van heeft. Nou, we hebben een artikeltje, ja. weer even we een leeg vakje in de pagina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 Afankelijk van die bank van hoe hoog dat die rente gaat worden. En die zegt dus van nou, ik, euh, hé, die, die, die banken zijn geïnfiltreerd in de kranten. Zo simpel. En, en die, ja, dat is misschien mijn uh, conspiracy, foil het. Ja mijn, ja, mijn ervaring is uh, dat, uh, dat de adverteerders meer inspraak hebben in de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 9-11 weer in, dus uh, wie, wie meldt er op een gegeven moment dat uh, gebouw 7 al is uh, gestort, terwijl het neergestort, terwijl het ja. nog overeind staat, weet De je wel, BBC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 Dat, dat is nog nooit door mij, als ik het noem, is het nog nooit overgenomen. Maar toen de I-Rule werd gelanceerd, dat is dus niet zo heel erg koosje geweest. In het begin is daar een, een hoop om te doen geweest. Toen kwam het ineens wel op radio 1 je En ja, heeft dat een hoop mensen ook weer op het verkeerde been gezet. Dus ja, ik denk dat uh, ja, de media gewoon een dubbele agenda voelt. en. Uh, mm -hmm.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 Goebbels zo'n fan was van het boek... heeft hij later na de oorlog... Dynamo, heeft hij propaganda maar... in public relations veranderd. hè? ja.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 te houden, maar dat, dat er mensen zijn die het graag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 Natuurlijk een minister van de Waarheid, die fake uh, die, die nieuws gaat, uh, <gacht> gaat markeren. En dan heb je India, dat is 80%. Canada 78, Duitsland 75. Zuid-Afrika tot op 73 Zuid-Afrika of oh. migreren. Oh. 71 Japan maar 65, Turkije 65. Wil je toch denkt dat het daar een enorm bergen autoriteitsrobots zijn. Verenigd Koninkrijk 63, Frankrijk 62, Rusland 60. Dus die zijn ook veel minder goed geloven dan Nederlanden. Brazilië 57, Zu uh, Amerika 56.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 Waarin ook defensiemateriaal zitten en... Uh...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 Maar uh, hier in Nederland staat fake nieuws meer bekend om uh, de berichten die uh, buitenlandse inrichtingendiensten op social media verspreiden, items om mm, spanningen in, het, in de bevolking te genereren, zeg maar. We hebben hele andere betekenis eigenlijk van fake nieuws. Het kan het bijvoorbeeld zijn, nou ja, dat je dat zo'n filmpje voorbij ziet of zo of een foto. Maar wat wat jij nou zegt over over dat is de indruk die in Nederland over fake nieuws.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 Nee, dat, dat is wat ons wijsgemaakt wordt inderdaad. Dat is de propaganda, maar ik geloof dat geen enkele Nederlander idee heeft... dat Rusland hier in de sociale media de Nederlandse uh, opinie zit te beïnvloeden. Ik geloof niet dat, dat er serieus iemand is die dat denkt. Oh, nou ja, ik denk het toevallig wel. <laughs> ja, ja. ja, maar jij, nee, ben, jij bent natuurlijk... Als, okay, je, ja, <laughs> als, je, als je, zeg maar... Jij, jij, jij, denkt, jij denkt dat Poetin hier... hier aantal agenten de Nederlandse media zit te beïnvloeden. Ja. Dat denk jij echt.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 ...dan uh, verstand van hebt, dan zie je inderdaad... het goed hoe die klopt. En dan kan je eigenlijk gewoon extrapoleren... ...van nou, dat klopt toch de rest ook heel weinig. Ja, en, en dat kan wel zijn... ...zoals iets, iets simpels... zoals mijn achternaam, weet je wel. Dus, het, maar het heeft ook mee te maken... ...van ja, welke beeld hebben wij... ...van het uh, journalisme? Is het echt, zeg maar... Uh, ...ja, wat was het? Het vijfde... ...of vierde...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 dat rapportje die wel is gepubliceerd, eh, zeg maar. Want geef ook maar eens gewoon weer van... nou, kijk, hé, want je kunt dan wel... Eh, en dat is, hebben ze dan gedaan, eh, gewoon een aantal gaten... en een betekenis gegeven van... nou, hier, hier eh, kwamen de inslagen van. Oké, okay, dat is allemaal prima, fysiek, weet je wel. Het kan prima zo zijn. Maar geef nou eens weer een, een rijtje van welke politieke...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 hè, dus, uh, dit was een, een, een, een, een...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 ja ongelukken gebeuren gewoon ook met uh, ook met uh, uh, afstandswapens uh, of uh, ja wat was dit Bukraket? ja uh, luchtdoelwapens uh, ja hoort er een beetje bij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 Want in wat op scholen wordt het wel gezegd. Ja, je moet het krantje lezen, weet je wel. En je moet goed op de hoogte zijn. En uh, ja, het was wel grappig. Ik bedoel, uh...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 Uh, ik, ik laat haar verlaten. Ik zou ze elke keer schroven En dan laat ik weer aan bindings. Uh, ja. <laughs> ja. Zoiets ja. <sus> <sus> um, dus. Het, um, het, het heeft een ontzettende groot effect op het e emotionele leven uh, van de mens. Maar uiteindelijk dus ook hoe ze hun tijd uh, indelen. Dus uh, voor een deel dus de Facebook. Echt uh, de hele tijd volgen van uh, wie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 Ja, dat zou je ook kunnen. Nee, goed, dan gaan we weer even verder met de, de nieuwsrichten. Want we hebben nog een hele berg. Uh, we hebben nog een bericht over armoede in Nederland. Uh, en we hebben nog een berichtje over de VOG-verklaringen in het, uh, thui de thuisopvang van uh, kinderen. En een de, de, de, de bezorger die zijn eigen werkgever aanklaagt. Die hebben we ook nog. En, uh, oh ja, de, het houdt nog niet op.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 politici ook uh, wachtgeld moeten betalen van het volk eigenlijk, een beetje. Van, van het geld dat ze eigenlijk weer van de belasting hebben gekregen? Ze kan ook zeggen van we, scha ook zeggen, we schaffen die belasting af. Ja, maakt niet uit waar ze het vandaan houden. Maar wat is het te melden over armoede Johan? Laten we maar gelijk maar even de spijker op de kop. Uh, ja, uh, er zijn 1,1 miljoen Nederlanders die uh, onder een Bepaalde armoedegrens leven die door bepaalde mensen is uh, bepaald. En dat is dan weer niet zo. Dat wordt er dan in gezegd dat, die, dat je er nou allemaal hongerende, uitgemergelde uh, mensen hebt, zoals in Venezuela of zo. Maar uh, dat, dat niet. Iedereen heeft wel een dak boven zijn hoofd, een toegang tot gezondheidszorg en gewoon een, uh, wat eten op het bord. Maar toch, ja, er zijn mensen arm.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 Mediane inkomen. Ja, ja, ja. Oh, ja daar staat de verwarring in. Ja. ja, mediane inkomen is dus dat als uh, Jantje uh, 20 en uh, Pietje 30 en uh, hoe heet dat? Uh, Jacoba die heeft 50.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 dit soort uh, statistieken. He, dus, want je weet uh, de verhalen van uh, de mensen niet en nou helemaal niet uh, wat uh, oorzaken van het probleem en mogelijke oplossingen uh, zijn, het is eigenlijk meer een soort thermometer Ja, uh, en dan is het, uh, het risico ook weer dat uh, die thermometer politieke doelen gaat uh, behartigen van uh, oh nu moet aan de bel getrokken worden want uh, de thermometer geeft dit aan en uh, oh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 bij uh, de ouder, de oppasouder. Ja, op het ja. moment dat een kind daar aanwezig is, hè? Ja, ja, ja, dat je ja. dan wel. Dus, uh, VOG. Ja, ik vind dat wel heel ver gaan.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 Ik weet het niet. Het zijn wel ambtenaren, hè? Ja, dan als je een kringetje mannen hebt uh, ja, die uh, niet alleen op bezoek komen, maar ook een uh, hobby van uh, videocamera-apparatuur willen uh, <laughs> <laughs> bespreken, weet je wel. Ja, ik, weet niet wat, ik weet niet wat de oorzaak hiervan is, uh, dat dit zo... Ja, dit, dit is ooit, inderdaad uh, begonnen vanwege een man met een video-hobby. Uh, ja.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 die gewoon hun tweede baan, hè, dus eentje heeft een kleinere baan... dat hij eigenlijk uh, alleen maar werkt om aan de financiële verplichtingen... van de kinderopvang, om weet ik voor wat, uh, te voldoen. Ja, dat is absurd. Ja, nou, net over armoede in Nederland. Ja. Dan weet je nu waarom het <lacht> komt. <lacht> ja, en, en in hoeverre is nou een verklaring omtrent gedrag... dan een garantie dat het goed gaat? Hè? Ja, de niet. Uh, ik heb met mijn uh, verklaring omtrent gedrag uh, gewoon bij de politie kunnen werken, ik als ondergist. Ja, dus, dus dat zegt al genoeg. Volgens mij is het zo, ik, ik heb de exacte cijfers niet, maar um, volgens mij is het zo dat iets van uh, 0,5% van de aanvragen uh, niet doorheen komt bij die verglagen omtentgedrag. Nou zal het voornamelijk komen omdat mensen die het niet gaan krijgen het ook niet aanvragen natuurlijk. Uh,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 Maar dat is toch wat anders. Uh, waar, waar ik nou in een casino... Bla, uh, bang van zou zijn... als ik uh, casino-baas was. Uh, dat uh, zo'n kopje...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 waarvoor je die tbs krijgt zeg maar, ja dat, ik weet niet meer wat ik wil zeggen okay. <laughs> het, uh, nou ja je houdt dat niet tegen met een uh, verklaring omtrent uh, gedrag in ieder geval je nee, nee, nee, dus, nee, nee. had uh, uh, alleen degene eruit die een keer iets fout gedaan hebben ja, ja. en uh, hoe heet het en je, en je neemt de omgeving er ook niet in mee, zeg maar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 Nagaan. Ik weet niet hoeveel dat in euro's is. Maar. Uh... Iets minder dan 3. Ja, zoiets. En nu is het al 33 euro. Ja. <laughs> per, per half jaar. En toen was het nog voor, voor heel lang. En nu is het al uh, half jaar eh, 33 euro. En uh, ja, 66 euro. Want iemand moet, uh, moet dokken voor zo'n VOG'tje. Alleen maar voor, voor een verklaring voor zijn eigen gedrag. Ja. Dus er is een ambtenaar die jou helemaal niet kent. En die bepaalt van, uh, goed. Jij hebt je goed gedragen. Weet je wel? Ja, ja. En er gaat er ook nog een zon van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 ons geeft. Het kan ook helemaal niks schelen. Ze houden wel alles bij wat we doen. En uh, ja, het zou moeten verjaren... ...maar dat gebeurt niet, weet je wel. En het wordt ook gewoon door mensen gedaan... ...die totaal onverschillig zijn... ...over ons persoonlijk uh, leed of zo. Het kan helemaal niks schelen. Nee, dat ja, sowieso dat. niet. Nee, Ja, dat... Uh, dat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 ik eens meegemaakt bij het gemeentehuis kwam een ze te kaarten, dat was geen tijd voor mij, want ze, het spelletje was nog niet klaar. Ja. Maar tegenwoordig is het zelfs digitaal en, en ja. zelfs dat kosten er al uh, 30 euro. Misschien ja, hebben ze de, de computer aan het kaarten zijn we passanten zijn, ja dat heb ik ook ja. meegemaakt. Ja. Ja. Misschien omdat inderdaad omdat die computers heel duur zijn. Maar, uh, ja, dat zou ik zeggen. Ga, ja, doe dan maar weer een kaartensysteem.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 Deliveroo, eh, de Deliveroo, zzp'er. Bezorger. Ja. De arbeidsverhoudingen in Nederland... zijn al een tijdje op de schop. Na het millennium... Eh, kwam zo, uh, zo uh, bijvoorbeeld... Uh, het nulurencontract... Uh, in, uh, op zwang. Of hoe je het ook verder noemt. Uh, Kun je nou het hele artikel voorlezen? Nee, ik doe dit gewoon echt letterlijk... uit mijn hoofd. Oké, het zijn je eigen woorden. Ja, <laughs> ja. ja. ja.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 En het probleem is natuurlijk dat uh, de wet ging, uh, wetgeving erover ja, is, is waarschijnlijk gewoon een beetje ingevoerd tegen de multinationals en de grote bedrijven die eind jaren 70, uh, jaren 80 uh, graag uh, mensen wilden ontslaan. En,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 ja geldt dat gewoon minder. Omdat uh, daar werk je gewoon veel liever op basis van uh, vertrouwen. En uh, in een basis van vertrouwen heb je ook veel minder uh, wettelijke afspraken nodig denk ik. Ja dus dan heb je ze zo dus. dus en hey, de zorg daar werk je dus met nul, heel veel. Wordt dus met heel nul uren contracten en interne uitzendbureaus. Alles zeg maar vaste contracten uh, te vermijden. Terwijl er dus een, een behoorlijke vraag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 Ja, we hebben het artikel van, het gaat dus over een jongen die dan, uh, Zijn bedrijf wilde iedereen een ccp constructie uh, hebben en hij had zoiets van nee, ik kom een vaste dienst. Ja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 Ja. Ja, ja, en dat schijnt ja, niet uh, vreemd te zijn in het uh, studentenleven. Ja, ik weet niet, uh, Henk, wat jouw uh, ervaringen zijn uh, Fles, dop, oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Is er net zo erg een strogrum? Je, uh... oh, heb je, je hebt ook nog verschillende soorten strogrum, hè? Maar jij hebt het over stroot 80, nou, denk ik, Johan. Ja, ik had een 80 ja, procent, ja. ja. ja. Okay. Uh, ja wel, wel, wel een halve liter, maar... Uh... Zal ik nog een kleine leuke quote geven...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 Dus ik heb ook wel aan de brood gezeten. Tegenwoordig kan ik het niet meer hebben. Nee, nee, nee. Ja, ik had een, hele, een half liter in één keer naar binnen gegoten. Oh, wow. Ja, toen ben ik op de intensive care eh, wakker geworden. Oh, oh, oh. Nou ja, je bent ik ja, ja, ja. nog een beetje. ja, ja, uh, uh, uh, uh. Nee, goed, we gaan nog even naar het uh, laatste bericht toe. En dat gaat over uh, de wachtgeldregeling. Want is er, uh, ja, daar is weer wat over te zeggen. Dat, dat is een jaarlijks terugkomend thema eigenlijk, hè? Iedereen maakt zich ieder jaar weer druk over de wachtgeldregeling. Regeling, dan worden we weer even wat dingetjes uh, wat gefrommeld, dingetje wat zodat het lijkt alsof het minder wordt. Maar toch ja, het blijft het idee blijft weer terugkomen.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 onder de oude wachtgeldvergeling. <laughs> maar... Uh, Ze zijn gewoon echt ja. de, uh, leuke bedragen, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.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 uh, uh, uh, schuld geven dat hij zegt dat hij zijn miljoen wil hebben want het, op papier heeft hij daar recht op hè? en dan als je voor de SP uh, als je bij de SP zit dan staat er misschien wel weer in de clausule van de SP dat je sowieso alles moet afdragen aan de partijpot, of ik weet niet hoe dat bij de SP zit maar volgens mij ja, hè, doen die lekker alles bij elkaar leggen uh, maar ja, daar ja, betalen ze de campagnes van hè? Ja, ja, je moet uh, bij, de, bij de SP zo, je moet uh, net zo veel verdienen als Jan Marinus ooit verdiende bij de worstenfabriek en uh, ja, dat salaris. Zien je dat nou, or? Is het echt zo? En, 1960... Nee, dat is echt zo. is echt zo. Ik heb vrij spelen gehoord. Ik weet niet of hij inflatie heeft meegerekend, maar hij werkte ooit in een worst in een Dat salaris was toen de standaard of zo. Ja. ja.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 Dan kom je dus een leger aan SP'ers tegen die overladen met flyers. Want dat is echt de, het bolwerk van de SP daar. Ja, de bende van ons. Ja. <laughs> ah, jongens. <laughs> ja, dus, uh, ja. Ik, uh, ja. Ja. Maar ze hebben wel trekken zoals ze willen van Harry van bobbel niet laten gaan. Hè? Ja. Hij moet eerst over prikkeldraad en muren, betonnen muren heen en mijnenvelden voordat hij eruit mag. Ja. Het, het, het, het, ja, je kunt, je, je kunt een aantal keuzes maken met elkaar als maatschappij. Je kunt echt de beroepspolitici gaan. En dan heb je dus ook mensen nodig die dan hun leven politici blijven. Dat is een beetje het oud Griekse ideaal, zeg maar. Uh,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 regeling opgebaseerd uh, is. Tot is dus, zeg maar een beetje het draaideur uh, idee dat een beetje meer in de Verenigde Staten is dat je gewoon uh, in en uit uh, de overheid uh, stapt uh, en in en uit het bedrijfsleven. Uh, ja, dan is het dus wordt zo'n lobbyist voor de ja. militaire industrie. Ja. Ik ben persoonlijk van mening dat een politicus inderdaad vanuit zijn overtuiging zou moeten spreken en daarom in principe niet voor betaald zou moeten worden. Dus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 Uh, de, bedoel je daar zeg maar gewoon uh, die vergoeding mee, dus zeg maar, wat is het? Ministervergoeding, ra raad? Uh, nee, dat is ongeveer een ton, want je een uh, Ja, ja. schadeloosheid ja. In ja, ja, inderdaad dat. Dus een minister zou in mijn ogen geen salaris hoeven te verdienen. Nee, ze krijgen schadeloosstelling, dat is zo heet dat. Ze krijgen nee. geen salaris. Nee, maar waar moet, waar, waar moet zo'n, uh, waar moet ze iemand dan verleven dan? Moet Ja. Goed, dus uh, ja ja dat is schadeloos, in, maar dat is een ton, dat is best wel veel. Ik bedoel, er zitten soms mensen in de tweede kamer die uh, ja, dat in, een, uh, in tien jaar niet verdienen, weet je wel? Ja. Met het werk wat ze eerst deden. Dus het is niet even met het werk wat ze vroeger deden. Dus ja. Nou, je hebt Waarom? wel zeg maar zo'n schaduw, zo'n schaduwgebied, uh, hè? Dus net zoals dus bij de draaideur gebeuren. Dus een militaire industrie heel complex en, uh, en de overheid. Heb je dus ook in het Lezingencircuit met name in, weer in de Verenigde Staten heb je dus zeg maar een bepaalde rare verhouding in, met dat soort buitensporige. Uh, ja maar ook met de foto dat je met uh, Bill Clinton op de foto kan uh, voor 65.000 euro ja, of zo. wat, uh, ja. wat uh, je misschien ook zou kunnen zien nou, als gewoon omkoping of uh, weet ik veel wat hè, want het is, uh, ja. want het is het, uh, Dat is een man die uh, dan daarmee het, uh, die heeft er wel voor gezorgd door het 65.000 euro met Bill Clinton op de foto op te gaan, werd het land niet gebombardeerd. Oké. Okay. Ja. Ja, dus wat, wat, wat was het nieuwsbericht dan over de. Over... Uh, 20 miljoen aan de wachtgeldregelingen. Oh. Ja. ja, valt me mee eigenlijk. O, o, o, o, hoeveel, o, om wie gaat dit dan? Over Tweede Kamerleden? Ge... Ja, Tweede Kamerleden en gaat over een periode van vijf jaar. Dat dus ongeveer 4 miljoen per jaar. O, dat is best wel veel.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 maar ja, ja, hooguit de VVD vindt een weg naar het bedrijfsleven, de rest niet, weet je wel. Ja, ja dus, dus ja. Of je ja, heet Wouter Bos en dan uh, kun je wel aan de slag, natuurlijk. Ja, dan... ja, ja, ja. Ja. ja, en heel veel werd ook bij banken uh, gewerkt, hè? Zoals zo bij de data. Maar dan ging meestal om het adressenboekje. Dan, ja. dan kreeg je zo'n, zo'n net als die, uh, die van het CDA, die. Uh, die Camille, Camille Heurlings. die, is ja, Salem natuurlijk. Ja. ja. Die mensen zijn eigenlijk alleen maar bij, binnengehaald vanwege hun adresseboekje, weet je wel. Van, laten we even laten we, laten we zien welke telefoonnummers je hebt. Oh.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 het is met name dus die vage vriendenclubjes. Uh, misschien kun je hier ook wel een, een, een vrij theorie over loslaten, uh, zo van, hm, weet je wel, wie, en hoe heet dat studentenverenigingen, uh, hier in uh, Groningen vind ik dat bijvoorbeeld, waarbij uh, rechters...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 Uh, hier in Nederland uh, zou bijvoorbeeld openbaarheid over, over contacten met het bedrijfsleven, zeg maar, zou al veel democratischer voelen, weet je wel. Ja. In plaats van, ja, maar als je gewoon zegt, in... al die shit is gewoon legaal. Ja. Zolang je gewoon niet een uh, mo moord uh, van de vandalisme pleegt, uh, weet je wel, geen schending, in het NAP, geen uh, schending van uh, live. Food. Nee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 maar, hij heeft het toch is, gedaan ja hij heeft het toch gedaan in het, ik geloof ja. niet in democratie maar vanwege dit democratische besluit drink, ja. Zijn ja. Ja. in zo van naar mij uh, naar mij de vloed. Uh, <laughs> want uh, ja elk systeem heeft het natuurlijk ook een beetje moeilijk als er eh, kritische vragen worden gesteld dus misschien was het, dat is een beetje mijn samenvatting wat er toen uh,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 He, van, uh, ja, want als je bekijkt, zo hoe oh, Jesse Klaver bijvoorbeeld wordt neergezet, werd neergezet bij de verkiezingen. Nou, dat was tegen het Messiaanse aan. We hebben niet op, we hebben niet over de voetballer Messi, maar over de Messias. En, en dan kun je afvragen, oké, okay, hoe uh, wereldvreemd eh, uh, of hoe uh, buitenaards is het als je als mens gaat, uh, gaat afvragen van... nou oh,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 blijven duren met hun eigen rituelen en zo. Ja, we willen nog wel eens hedendaagse besluitvorming in de weg staan. En gewoon nadenken over de dingen. En, en, en daardoor komen wij dus als samenleving minder tot besluiten die enige kwaliteiten afroepen. En kwaliteit kan in dit geval zijn zo van... Wow,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 Ik, ik zie liever zeg maar hè, de kansen en bedreigingen uh, van iets. Dus ook van de overheid. De overheid biedt ook een aantal kansen. Nou, en er zit natuurlijk een, een persoonlijke uh, uh, component in. Nou, natuurlijk uh, is het ook uh, heerlijk om voor je eigen een aantal schaapjes op bedrogen te hebben. M met of. Uh,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 een brug, weet je wel. Maar die kloof, ja, dat is een gevoel. En dat spreekt uit zoveel dingen. Maar... Misschien is er gewoon een hele groep mensen die zich niet wil, wil associëren met de andere groep mensen die dat ook niet wil. Dat, ja, dat speelt zeker ook mee. Ja. He? En uh, je hebt natuurlijk ook het element in de overheid die het graag sprayen, die spreekt over één volk. Ja, dat het, het er ook niet is. Ja. Ja, we nou zouden zo dat... Friesen hier zitten. Ja. <laughs> en Groningen.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 Voor jullie hebben wij één nationaal rouwmoment. Als zo'n vliegtuig neerstort. Is dat voor ons?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 Honden soms uh, het brood niet willen eten. En, uh, en ja, ja, ik, ik zou. Mm, ja, ik weet niet zeg maar wat het doorslaggevende is in de politiek. Ik denk, maar, ja, en, misschien normaal gesproken wel, maar het is al heel erg laat. Ja, <laughs> had ik wel een antwoord op kunnen geven, hoor. Maar uh, het is uh, echt. Uh, heel en erg dingen laat. meegeven ter overdenking is natuurlijk ook een. Hè, een, een, een ja, ja, het is, het wel, ja, ik weet niet, Josje, wilde jij nog iets zeggen? Nee, ja, ik koop in gulders hè, dat is altijd mijn zin. Ja, ja, ja en, en ja, Peter ligt uh, met zijn hoofd op het toetsenbord inmiddels uh, al, al, al een paar uur trouwens. <laughs> ja, Misschien je, zit hij ook wel aardbevingen te simuleren. Dat is natuurlijk behoorlijk.